10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De NS kampt met een netwerkstoring op station Utrecht Centraal. Veel kaartautomaten en de OV-chipkaartpalen werken daardoor niet. Reizigers kunnen geen treinkaartje kopen, hun OV-chipkaart opladen of in- of uitchecken op het station. De netwerkstoring is veroorzaakt door kortsluiting. DNS verwacht de problemen snel te kunnen oplossen. Op Twitter melden veel reizigers dat ze last hebben van de storing. En veel mensen vragen zich af hoe ze nu moeten uitchecken. DNS laat weten dat conducteurs rekening houden met mensen die geen kaartje hebben kunnen kopen. De verkeerspolitie gaat niet meer gericht controleren op fietsen zonder licht en bellen in de auto. Aanleiding is een advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens onderzoekers is het bijvoorbeeld niet bewezen dat fietsen zonder licht gevaarlijker is dan met licht. Het openbaar ministerie neemt dat advies over. Wij hebben hen gevraagd van, kijk nou eens of zij hun werk goed doen en of we eventueel verbeterpunten hebben. En ze hebben gezegd: nou die fietsverlichtingcontrole, die bijdragen die de verkeershandhavingsteams daar aan leveren, die kunnen eigenlijk beter worden ingezet voor alcohol en snelheid. Dan ben je eff effectiever en dan lever je een grotere bijdrage aan de, de verkeersveiligheid. De regiopolitie blijft overigens wel controleren op fietsen zonder licht en bel in de auto. De hoeveelheid file is sinds, 2000, is sinds het jaar 2000 niet zo laag geweest als nu. Dat staat in een rapport van Rijkswaterstaat... dat minister Schult van Hagen vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Het verkeer stond in de eerste vier maanden van dit jaar... minder vaak vast dan vorig jaar. Terwijl het aantal auto's en vrachtwagens niet daalde. Belangrijke oorzaak is de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van bestaande wegen. Verbeteringen zijn vooral bij de A4 ter hoogte van Leiderdorp, de A74 tussen Venlo en Kaldenkeertje en de A2 bij Utrecht ter hoogte van de Rijntunnel. Bij een vuurgevecht aan de grens met de Gazastrook zijn een Israëlische militair en een Palestijnse militant om het leven gekomen. Volgens Israël begon het schieten toen de Palestijn de grens met het zuiden van Israël probeerde over te steken. Het leger zocht daarna of er nog andere infiltranten waren. In maart vielen bij beschietingen nog tientallen doden, maar de laatste tijd is het betrekkelijk rustig in het grensgebied van Israël en Gaza. En weer nog bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag vaker zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. AWB Verkeersinformatie viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij rotterdam Noord, drie kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.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 BDO omdat mensen tellen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. Het CDA wil dat pensioenfondsen hypotheken gaan verkopen. Welke voorwerpen van nu vinden we binnenkort terug in het museum? Als u dacht dat een kinderwagen met winterbanden extreem is? Een airbag op je rug die zo gauw je uit het zadel gegooid wordt, afgaat, waardoor je op een kussentje landt. Heerlijk. En het ochentumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Het CDA roept Nederlandse pensioenfondsen op hypotheken te gaan verstrekken. Want met hypotheken is veel meer te verdienen dan op de staatsobligaties waarin nu wordt belegd. Goedemorgen, Pieter Omzicht, Tweede Kamer van het CDA. Ja, hoe zit dat? Nou, tot de jaren tachtig um, investeerden pensioenfondsen vooral in Nederland. 90% van de beleggingen van pensioenfondsen waren in Nederland... En um, dat is langzaam helemaal omgedraaid. Dus nu is het nog maar 10 tot 20 procent van de beleggingen die in Nederland is. En soms zelfs minder. Mm -hmm. En wij denken van ja, daar is een spaarpot van ongeveer 800 miljard. Daar heeft iedereen aan bijbetaald. En dat geld kun je ook op een andere manier aan Nederland en goed laten komen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat een gedeelte van die investeringen... ook in Nederland plaatsvindt bij Nederlandse bedrijven. Maar ja. ook bijvoorbeeld in, uh, in hypotheken. Ja. Gisteren twitterde ik over hypotheken. Daarom uh, belt u mij nu ook. Um, tot nu toe waren hypothekenrentes in Nederland vrij scherp. Maar we hebben de afgelopen twee jaar gezien dat uh, banken... heel veel meer vragen voor hypotheken dan je op staatsleningen kunt krijgen. Ja. Dus voor uh, dus dat interessant zou het ja. best interessant kunnen zijn, maar het pensioenfonds moet er zelf kiezen, ja, u maar het zou best interessant kunnen zijn om hypotheken die nu tegen 4,5% verschaft worden voor 10 jaar, ja. en je kunt staatsleningen voor 1,66% kopen bij minister De Jager, nou. denk eens aan die hypotheken, help je Nederlandse huizenbezitters, en uh, je zorgt voor een goed rendement, want dat moet natuurlijk wel gebeuren voor de gepensioneerden. Nou, We hebben te maken met een win-win situatie, uh, een kind kan de was doen, waarom gebeurt het niet al lang? Um, ja, op een gegeven moment zijn pensioenfondsen massaal in het buitenland gaan beleggen. Vooral de invoering van de euro leidde toe dat je het wisselkoersrisico wegnam. En wij zeggen van, denk nou eens na hoe je ook in Nederland zou kunnen beleggen. En um, die oproep hebben we in de Kamer ook gedaan. En we hopen dat de pensioenfondsen ook met zo'n plan zullen komen. Ja, maar waarom doen die dat niet nu al Ja, dat zult je aan pensioenfondsen moeten vragen. Pensioenfondsen die denken vaak alleen maar aan, aan beleggingsstrategieën. Ja. En dat begrijp ik ook. Want ze moeten zo goed mogelijk rendement halen. Hè? Want dat is nog best wel lastig om die annexatie te betalen. Mm -hmm. Wij zeggen van. Die heeft ook een maatschappelijke rol voor Nederland. Um, en daar worden we ook met z'n allen beter van. En het probleem is: wij willen als politiek pensioenfondsen niet dwingen. om ergens in te gaan beleggen. Want ja, als je gaat dwingen, dan ga je ze dwingen om iets uh, onrendabels te gaan beleggen. En daarom wijs ik ze er op dit moment op. Ja. En ik hoop dat ze dat eens een keer goed gaan oppakken. U bent zich ervan bewust dat op dit moment de huizenprijzen dalen. Uh, en dat steeds meer mensen met een restschuld komen te zitten. Dat dat risico draagt een pensioenfonds dat straks hypotheken zou gaan verstrekken, volgens u dan toch ook? Ja, nee, maar ze moeten ook geen tophypotheken gaan verschaffen, zoals uh, in de hoogtijdagen gebeurd is. Van uh, hypotheek verschaffen ja. dat je meer hypotheek kon krijgen dan je huis waard is. Ze kunnen best conservatief hypotheken verschaffen, vragen neem wat eigen geld mee. En er zit 3% rente op dit moment tussen wat je op staatszijde en hypotheek krijgt. Ja. ja, heel af en toe, Dat betekent dat je over tien jaar tijd. 30% meer rendement maakt. Het zal misschien gebeuren dat er af en toe een hypotheek niet helemaal terugbetaald wordt. Maar dan heb je nog meer rendement. Maar ze moeten niet blind gaan doen. Met beleid. Maar het is wel belangrijk dat er in Nederland voldoende geld overblijft om te investeren. En dat is onze grootste investeringspot die we hebben. Ja, maar stel nou dat die huizenmarkt uh, nou ja, nog verder in elkaar zakt of stort zelfs. En dat, dat die huizenprijzen gigantisch gaan dalen nog verder. Uh, zoals bijvoorbeeld in Spanje is gebeurd. Hè? Dan worden onze pensioenen in die val meegenomen. Is dat een bedoel... risico dat je moet willen nemen als pensioenfonds of als land? Nou, dan wijs ik u erop dat uh, het ABP... Uh, het Pensioenfonds, ja? Ja, het grootste pensioenfonds van Nederland. Um, in haar top beleggingscategorieën vier jaar geleden... zowel Italiaanse obligaties, Spaanse obligaties... als Griekse obligaties had staan. Ja. Um, het is wel de keuze waarin je belegt. Er zijn natuurlijk geen beleggingen die geen risico hebben... Maar als ik zou moeten kiezen tussen die categorieën... denk ik van nou, denk ook eens aan... van waarom staan Nederlandse hypotheken daar niet? Waarom staan daar dus verrast staatsleningen aan, aan Zuid-Europa? Dat is nu trouwens voor het grootste deel afgebouwd. Dus zo ja. slecht is het idee niet. Nee. Om eens even goed na te kijken waarin je belegt. Beleggen zonder risico is er niet. Maar dat u doet het een beetje voorkomen. Zijn. Ik krijg een beetje de indruk dat, dat, dat u het idee heeft... of ons geeft dat pensioenfondsen alleen beleggen in staatsobligaties. Ze zitten natuurlijk ook in allerlei andere fondsen. In vastgoed bijvoorbeeld, in bedrijven. Waarom dan ook nog de hypotheekmarkt op? Nou, mijn betoog was dus niet alleen voor hypotheken... maar was voor de hele Nederlandse economie. Dat kan een hypotheek zijn, maar dat kan ook een Nederlandse bedrijven zijn. Oh, dat is maar ook goed. Dat hyp... mag ook. Ja, ja hoor. Ja. Maar okay. hypotheken um, bieden een vast rendement... en dat willen pensioenfondsen graag hebben. Ja. Dat is een stabiel uh, uh, rendement. Dat heb je op de aandelenbeurs niet altijd. Uh, daar worden ze ook op afgerekend. En dat rendement dat ligt nu heel fors boven het rendement... Um, waarmee ze moeten rekenen, de hmm. zogenaamde rekenrente. Dus ze, ze zouden dan meer rendement halen dan ze nodig hebben. Nou, daar zit een risico in, dat geeft u aan. Maar ik zeg, 30% meer rendement over 10 jaar tijd... dan je op staatsleningen krijgt. Dat is een behoorlijke um, compensatie voor ja, dat, risico. dat risico. En als je dus ja, conservatief... Dus je ja. ja, en behoorlijk. Dus uh, dat is een categorie die je zou kunnen overwegen. Ja, toch is, een zeg, beetje, toch is het onze... ja, nou, Ik heb er toch een beetje een raar gevoel bij. Want wat we eigenlijk doen is... Uh, uh, het is het rondpompen van geld. Hè. Ik geef maandelijks een deel van mijn salaris aan een pensioenfonds. Die leent mij dat dan weer uit in de vorm van een hypotheek. Die betaal ik af aan het pensioenfonds. En van de winst die dat fonds daarmee maakt... krijg ik later weer mijn pensioen uitbetaald. Dat was een ontzettend omslachtig gedoe eigenlijk. Dat moet toch simpeler kunnen? Nou, ja, het is op dit moment nog veel omslachtiger... Op dit moment betaalt u uw pensioen. Ja. Dat, pensioen dat, dat geld dat wordt belegd in het buitenland. En die buitenlandse bank waarin belegd wordt... die zit u een hypotheek te verschaffen. <laughs> en op ja. die hypotheek. Dus ik haal er een stukje Wat uit. Doen, uit, ja. die, uh, uit die complexiteit. Dus het wordt een stuk minder complex. Mm. Het blijft complex. Ja. Dat geef ik toe. Maar uh, hiermee zorg je dat in ieder geval... die buitenlandfactor een stukje uitgehaald wordt. Ja. En het is historisch heel raar... dat je soms 90% van je ingelegde pensioengeld... in het buitenland belegt. Dat heb ik eigenlijk nog nooit... Ergens gezien. Ja. Nou Heeft u veel contact met, met de pensioenfondsen, omdat u namens Nederland onze pensioenbelangen behartigt in Europa. Hoe staan ze eigenlijk tegenover uw idee? Ze zijn voorzichtig positief. Maar ze willen natuurlijk niet gedwongen worden. En dat is om de reden die ik zeg. Want de overheid zou dan zeggen van ja, u gaat daarin beleggen. En dat is natuurlijk vooral een maar positief, verliefd, zou je uh... toch nog niet zeggen dat je gedwongen wordt. Nee, nee. dus ik hoop dat ze ook, uh, ook met een plan komen. Uh -huh. uh, dat Europa-project staat daar los van, maar in Europa. En probeert de Europese Unie, die probeert regels te maken, waardoor het niet meer Nederland verantwoordelijk is voor de pensioenen, maar Europa. En Europa dus ook kan zeggen waar er in beleg moet worden. Mm. Nou, en dat wil ik ja. echt kosten wat kost stoppen. Ja. Want wij. Ik hebben denk het 800 miljard. hier ook wel, ja. Um, nou, maar die 800 miljard is meer dan het hele Europese noodfonds bij elkaar. Mm -hmm. Dus wij moeten ja. ontzettend goed oppassen dat dat wel onder Nederlands uh, vlag blijft en dat het niet onder Europese vlag komt. Ja. Um, mogen pensioenfondsen eigenlijk zomaar besluiten om hypotheken te gaan verstrekken? Ja, en dat hebben kunnen ze, bevoegd, ze direct. Of ze, dat kunnen ze doen. Ze kunnen het ook indirect doen. Hè. Ze kunnen met banken afspraken maken. U verschaft de hypotheek en ze komen bij ons ja. op de balans. Ja, ja. Dus er zijn allerlei manieren waarop, waarop ze dat kunnen doen. En ze, ze kunnen, de, kunnen het, het ook. Ze hebben de faciliteiten er ook voor. De know-how. Ja, maar ze kunnen het ook uh, he, iemand anders die hypotheek laten verschaffen die daar verstand van heeft en het zelf op een balans zetten. Mm -hmm. ze, uh, dat, dat was vroeger ook op, in veel grotere getallen dan het nu is. Ja. Ze hebben nu meer op een balans staan in derivaten... dan ze in balans hebben staan in hypotheken. Mm -hmm. Dat is misschien de verkeerde volgorde. U heeft al uh, eerder hierover een motie ingediend, hè? drie jaar geleden. Er is niks veranderd sinds die tijd. Wat, wat gaat u nu eigenlijk doen? Nou, Je ziet pensioenfondsen er langzaam over nadenken. Wij ja. waren dus tegen dwang. En uh, wij zullen dus het uh, met uh, aandrang weer onder de aandacht brengen. Ook omdat de economische situatie de afgelopen drie jaar fors veranderd is. Ja, geen dwang, maar drang. Uh, voorlopig uh, drang. Um, en wij hopen ook dat, nou, we hopen dat deelnemersraden, hè, die zelf ook zien van... hé, hey, er zijn er problemen in Nederland, ook eens aan hun pensioenfondsen gaan vragen... van waar beleggen wij nou in? Ja. Moeten wij compleet aan de andere kant van de wereld beleggen? Of zou een gedeelte van het geld, niet alles, maar een klein gedeelte... een gezonde in Nederland Hollandse kunnen worden? Ja. Oké, okay, dank u wel. Pieter Omzicht, Tweede Kamerlid van de CDA. Graag gedaan. In sommige landen zijn de risico's duidelijk. Maar hoe zit dat hier? Je gaat een fiets kopen. Ja, mevrouw, u neemt toch wel een verzekering erbij? Zien wij gevaren die er niet zijn? Er zijn allerlei experimentele aanwijzingen voor. Dat het nemen van veiligheidsmaatregelen. De angst niet vermindert, maar zelfs verhoogt. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Het risico op risico. Als Nederland getroffen wordt door een grote ramp... raken we dan allemaal in paniek of kunnen we onszelf best redelijk redden? Hans-Jaap Melissen onderzoekt het. Risico's zijn talrijk, zo bleek wel in deze serie. Maar hoe je ermee omgaat bepaal je grotendeels zelf. De meeste verzekeringen zijn niet verplicht en de fietshelm voor kinderen is dat ook nog niet. Maar denk eens aan het onderzoeker deel 1. Mensen die meer veiligheidshandelingen gingen verrichten die werden alleen maar banger. En ook ik merk na een week bezig te zijn met risico's, je gaat er steeds meer zien. En dat laatste sluit aan bij wat ik hoor van Thea Hilhorst, hoogleraar rampenstudies. Maar wat je nu ziet, is eigenlijk heel interessant... is dat uh, door een ramp als Katrina in de Verenigde Staten... Hè, die grote overstroming in New orleans en vorig jaar in Japan, die enorme grote ramp... wat we nu gaan zien eigenlijk in die rijke ontwikkelde landen... dat dat zelfvertrouwen van dat gebeurt bij ons niet, dat begint te wankelen. Dus langzamerhand komt hier, sluipt hier iets binnen van... Hey, wij zijn eigenlijk ook kwetsbaar voor grote rampen. En dan staan we er misschien wel helemaal niet klaar voor... met onze mooie plannen en onze hulpverleners. En dan moeten we misschien wel meer toe naar zelfredzaamheid. Burgers die zichzelf kunnen redden en die daarop voorbereid moeten zijn. Waarbij juist gekeken wordt naar ontwikkelingslanden. Hoe redden mensen zich daar tijdens rampen? Wat ontstaat er dan in de civiele maatschappij? Gewoon mensen onder elkaar, wat doet de parochie? En hebben we daar iets aan in het Nederlandse veld? En dan zijn we terug in de landen waar ik veel werk... en waar mensen vaak relaxter omgaan met mogelijke risico's. Omdat ze al een hele leven ervaren dat veiligheidsmaatregelen, wetten en rampenplannen... soms alleen maar symbolische bescherming bieden. Zelfredzaamheid leer je daarvan. Maar grappig genoeg, we hebben het vooral is het een omslag in het denken bij de hulpverleners. Want in Nederland heb je de hulpverleners, die zijn altijd ervan uitgegaan... van als er een ramp is, dan is het onze ramp... Wij doen het. En in de boekjes van de hulpverleners wordt ook afgebeeld... dat jij dan in paniek zou zijn. En nu zie je daar een omslag in het denken komen. En dat is voor hulpverleners heel ingewikkeld. Om zich er meer rekenschap van te geven... dat die mensen misschien zichzelf wel kunnen evacueren. En... Dat er onder die mensen die geëvacueerd moeten worden, gewoon artsen rondlopen en verpleegsters. Je, bijvoorbeeld als er nu echt iets zou gebeuren op Schiphol, er zijn gewoon op Schiphol, op ieder moment zijn er zoveel duizend passagiers. Dat kun je gewoon uitrekenen. Daar zitten ongeveer zoveel medische geschoolde mensen tussen, statistisch gemiddeld gezien. Dus daar kun je mee rekenen. Als er echt iets gebeurt op Schiphol, dan roep je om, wil iedereen met een medische achtergrond zich naar dat verzamelpunt begeven. We hebben dus niet altijd al die georganiseerde hulp nodig. En ook niet, zo bleek, al die verzekeringen of alle spullen die je veiligheid beloven. Dat vinden ze ook in winkels die het zelf verkopen. Dus dan vinden wij het wel lastig, want we willen natuurlijk wel de klanten bieden wat zij graag willen. Maar ik vind het soms ook een beetje doorgeslagen, omdat ik denk van, ik heb het idee dat het niet echt per se nodig is voor de veiligheid van het kind. Um, nou Van die speciale matrasjes met een soort uh, bijenraad erin... waardoor er zoveel ventilatie is dat er absoluut uh, uh, zeg maar, gegarandeerd wordt... dat kindje niet aan wie gedood of wat dan ook kan overlijden. Ja, ik weet niet of je dat op die manier kan garanderen. En oh ja, die kinderwagen met winterbanden... die ging zelfs kindertraumachirurg Kramer te ver... Maar hij voorziet wel nog maatregelen die misschien ook wel heel ver gaan. Een hele leuke ontwikkeling is voor veiligheid, want veel meisjes rijden paard. Geef ze nou een goede bescherming, een bodyprotector, maar liefst eigenlijk met een airbag erop. Een airbag op je rug die zo gauw je uit het zadel gegooid wordt, afgaat, waardoor je op een kussentje landt. Elk gevaar past wel in de commerciële deksel. En hoe zit het eigenlijk met de risico's voor oorlogsverslaggevers, denkt u misschien. Die zijn er zeker. Maar ook hier geldt dat je die gevaren niet altijd met spullen kunt bezweren. Een het vest en een helm, ze bieden vaak schijnveiligheid. Of ze laten je meer opvallen, waardoor je eerder doelwit bent. Het draait eerder om gezond verstand en voorzichtig doen. En zelfs dan kan het misgaan. Of net niet. En even voor deze uitzending sprak ik met de verslaggever Hans-Jaap Melissen, die op het ingenomen hoofdkwartier van Gaddafi is. Te horen is dat de gevechten nog niet voorbij zijn. En ik vroeg hem hoe het daar nu is. Nou ja, ik hoor u achter mij zwaar. Uh, uh, zware gevechten. en oh. we worden beschoten nu hier. Oké. Okay. Met zware granaten. Als Jaap, doe voorzichtig. Jorge! Doe voorzichtig jongen. Reportage was dat van Hans Jaap Meles. Het is 18 minuten over 10. Ja, nieuws over Wilders. PVV-leider Geert Wilders heeft zijn kort geding tegen de Nederlandse staat verloren. De Nederlandse deelname aan het Europees noodfonds wordt niet verboden door de rechter. De Haagse rechtbank heeft de eis van PVV-leider Wilders in het kort geding afgewezen. Later hoort u daarover meer. Straks, welke gebruiksvoorwerpen van nu horen in het museum thuis? Eerst nu het ochentumeur van Siska Dressohuis. Laatst stond ik in zo'n goedkope drogisterij bij de kassa achter een paar Belgen. Ze hadden allemaal een winkelmandje vol paracetamol. Elk van hen had een scheepslading van deze pijnstiller ingeslagen. Daar konden ze de komende jaren al hun kiespijn, hoofdpijn en spierpijn mee te lijf gaan. Ze hadden gekozen voor het huismerk van deze winkelketen die de paracetamol voor 59 cent per doosje aanbiedt. Blijkelijk is dit middel in België niet in zo'n goedkope uitvoering voorhanden. Hamsteren van voor medicijnen. Ik had het nog nooit eerder gezien... maar dat zal snel veranderen... nu steeds meer zaken uit het basispakket van de zorgverzekering worden geschrapt. Zo er vorige week opeens een run-op-rollator te zijn ontstaan. Normaal verkoopt de fabrikant van dit hulpmiddel er wekelijks zo'n 600 tot 650... Maar vorige week waren dat er opeens 1100. Dit jaar is de rollator namelijk nog gratis. Volgend jaar moet de strompelende mens hem zelf betalen. Dat betekent dat veel mensen met een vooruitziende blik... nu al zo'n ding in huis halen. Huisartsen schijnen daar soepel aan mee te werken. Je hoeft maar te zeggen dat je oud bent en je krijgt er een. Ook al loop je op dit moment nog als een kieviet... en sta je ingeschreven voor de Vierdaagse. De maagzuurremmers, de anticonceptiepil en de nicotinepleisters hadden we al eerder in grote hoeveelheden ingeslagen. En dat zal nu dus ook gaan gebeuren met gehoorapparaten en verbandmiddelen. Ook al hoor je nog prima, dat zou binnenkort best eens minder kunnen worden. En een lelijke wond kun je elke dag oplopen, dus een voorraad verband is nooit weg. Dieetadviezen gaan ook uit het pakket. Dus nu alvast maar zo'n advies gevraagd... voor het geval we ooit nog aan obesitas gaan leiden. En als we dan toch bezig zijn, geef ons vast twee kunstgebitten, een beenprothese en haal de blinde darm er ook maar uit. Minister Schippers heeft vast geen rekening gehouden... met dit hamstergedrag van haar onderdanen. Maar ja, een slimme patiënt is op de toekomst voorbereid. Maandag het ochtendmuur van Henk Wesbroek. No,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 Die doe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 Un oiseau qui fait ce qu'il peut Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux, tu de chanter la, balade, la balade, typisch Frans plaatje dat de rest van de dag niet meer uit je kop gaat. Gérard Lenormand en Zas met La Ballade des Jean Zereux. Het is vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Alledaagse voorwerpen kunnen veel zeggen over de tijd waarin ze zo alledaags zijn. Het Openluchtmuseum, dat dit jaar 100 jaar bestaat... was benieuwd welke alledaagse dingen het Nederlandse publiek... zo veelzeggend vindt voor onze tijd dat ze eigenlijk in het museum thuis horen. Tot gisteravond kon er ingezonden en gestemd worden op de website. De 10 van 2012. .nl, denk ik. Goedemorgen, ja. Caroline Berkhoff van het Openluchtmuseum. Museum. Goedemorgen. Wat een ontzettend leuk idee, zeg. Ja, hè? Ja, hoe kom je erop? Uh, nou, ja, wij dachten, we bestaan 100 jaar. We gaan over de geschiedenis. Uh, dan ligt het heel erg voor de hand dat je gaat terugkijken. En uh, gaat kijken van, nou, wat is er in die 100 jaar allemaal gebeurd? Maar wij dachten, we willen eigenlijk heel graag uh, samen met uh, het Nederlandse publiek... Uh -huh. gaan kijken van, nou, eigenlijk kijken naar het museum. En kijken, ja, eigenlijk een soort van... Uh, uh, temperatuur opnemen van wat vinden zij nou dat er ook uh, in ons museum thuis wordt. En eigenlijk naar de toekomst uh, kijken. Ja. Dus we hebben ze, we hebben ze gevraagd om, uh, om voorwerpen uit hun dagelijks leven van vandaag te nomineren uh, voor een speciale collectie, de 10 van 2012, ja. die we ook echt gaan opnemen. En uh, ja, we hadden uh, we, we eigenlijk de vraag gesteld van wat is nou kenmerkend voor vandaag. Nou, daar is... Uh, Heel veelzijdig is de zonde. Ja, dat kun je zeggen. Het is een beetje een wonderlijk lijstje geworden. Nee. Uh, er staan dingen op die we al eeuwen kennen, zoals de wasknijper op de vijfde plek. Uh, ja. uh, dingen die langzaam aan het verdwijnen zijn, zoals de wegenkaart op nummer tien. Nee. Uh, en dingen die we nu dus gewoon gebruiken, zoals het gourmetstel <laughs> uh, op ja. drie. Uh, wat, wat zeggen deze dingen over 2012? Ja, dat, dat, daarvoor zou je eigenlijk trendwatcher moeten zijn. Mm -hmm. um, uh, wat, die dingen, wat, wat die dingen zeggen is dat het, dat het een hele moeilijke opdracht uh, was. Uh, hè, ik zei al, Trendwatch, we hebben eigenlijk mensen gevraagd om, uh, om in de toekomst te kijken. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dat merken we zelf ook. Hè? Uh, onze, onze wetenschappelijke staf die heeft dit uh, natuurlijk al honderd jaar uh, teruggekeken. Hey, de afgelopen tien jaar, twintig jaar, van wat is er, ja, wat, wat, wat is er nou kenmerkend? Wat is er nou belangrijk? Ja. En dan blijven de belangrijke dingen bovendrijven. Maar ja. wat je dus eigenlijk nu doet, is uh, uh, in, in, in een, in een vergaarbak uh, uh, uh, kijken wat er moet blijven zonder dat er water in staat om het te laten bovendrijven. Het dus ja. is echt heel erg moeilijk. Het ja, is heel moeilijk en, om daar wat zinnigs over te zeggen ook dus. Nou ja, wat je ziet is dat mensen eigenlijk uh, voor een deel zijn gaan, aan het afscheid nemen. Ja, ja. Uh, de, de, de dingen als inderdaad de huissleutels, uh, het procesapparaat Huis de wereld, de wegenkaart, dat zijn voor de foto, het, het concept foto. Gaan de huissleutels uh, verdwijnen? Ja, dat, nou ja, dat, dat denkt uh, die mevrouw die het heeft in zijn ja. gezonden, die, die denkt dat. Huh. En, uh, Hoe die kom je dan van, naar binnen? Nou, door Denkt middel van... Uh, nu zijn er al experimenten met een iris-scan. Oh, ja. Straks, ja. he. Dus, uh, heerlijk, Geen zoek meer naar sleutels. Geen <gif> halsbrekende toeren omdat je je handen vol hebt. Niet maar. je rot schrikken omdat je je sleutels... Dus dat, dat, ik, op zich is het wel een leuke gedachte ja. Ik zie er ook één staan, maar daar begrijp ik dan helemaal niks van... Uh, de cd van de Britse zangeres Adele. Ja, nou ja, de, de CD als, um, uh, als, als geluidsdrager. Oh, al, een, een CD een gewoon, ja, ja. Maar wat wel. Uh, ze, uh, even kijken, is het een zij? Het is een zij. Uh, zij zegt: Dit is voor mij het voorwerp van 2012. Dat is de, een, een hele populaire CD. Uh, cd ja, heel ja. bekend uh, populaire muziek. Voor ons een beetje een vreemde eens in de bijt, omdat wij eigenlijk geen muziek verzamelen. Maar uh, kijk, wat we wel leuk vonden is dat zij uh, wel. 20 jaar vooruit heeft gedacht. Van als ik nou straks. Ja. Uh, in mijn leunstoel zit te breien. verondersteld dat we dat nog doen tegen die tijd. en ik hoor die CD. waar denk ik dan aan terug? Dan denkt zij terug aan 2012. Ja, ja, ja. zo werkt dat natuurlijk ook gewoon met muziek. Ja. Uh, als ik nou een voorwerp zou moeten noemen. dat echt van nu is. kom ik toch ja. uit bij de smartphone. de LED-lamp. Ja. Die staan er dan weer niet bij. Nee, de, dat, dat is wel inderdaad. de, de LED-lamp die, die ontbreekt helemaal. de spaarlamp staat er wel bij. de gloeilamp ook, maar daarvan hebben we gezegd van nou. Die, die spaarland vinden we dan toch meer van 2012 dan de gluiland. Ja. Uh, en de smartphone is wel genomineerd, maar daar is niet zoveel op gestemd. En uh, ja, dat, dat, uh, wij hebben natuurlijk daar ook al veel over gepraat de afgelopen tijd. Wat we. Enerzijds hebben we nu een, een collectie waarvan mensen, het, wat, wat is samengesteld door door uh, Nederlands uh, publiek die, ja. uh, die zich hierdoor hebben laten inspireren. Anderzijds leg je ook een, uh, een, een, een, een soort sociaal fenomeen van deze tijd vast. Namelijk uh, dat er wedstrijden worden beslist door uh, te stemmen. Ja. En uh, Herman Brood en Henny Vrienden zongen uh, een aantal jaren geleden, als je wint heb je vrienden. En dat is in 2012 eigenlijk omgedraaid. Als je vrienden hebt, dan, dan win je. Ja. En dat is wel, ja. daarvan heb ik denk ik ook... Ik, ik zie ook dat so social media landschap wel wat veranderen. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd hoe je daar over 20, 25 jaar op terugkijkt. Ik ook. En uh, we gaan het er uh, nu bij laten. Dank u wel. Caroline Berghoff van het Openluchtmuseum. Fascinerend project. Wens u nog een prettige dag. We zijn te einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Prem Radakishoum. Goedemorgen nieuws. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, maar... Goedemorgen, Karel Johan. Luister als we zijn live in Amsterdam. Want BNN Nieuwsradio... Uh, radio 1 heeft u al gehoord, die gaat sportzomerradio doen. En wat gaat BNN Nieuwsradio doen en hoe gaat het überhaupt met ze? Want ooit ben ik er begonnen en uh, nu vul ik mijn zak schaamteloos op Radio 1... en ik moest hier nog op een houtje beten. Dus de hoofdredacteur Paul van Gessen gaat me vertellen... hoe het gaat en hoe onderbetaald zijn mensen zijn. En dat doen we allemaal naar de Bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1... En de wassjoer nou. Naar de PVV-leider Wilders heeft het kort geding verloren... waarin hij eiste dat de Tweede Kamer zou afzien... van de behandeling van het verdrag voor het Europese noodfonds. De rechter geeft later een toelichting op het vonnis. Wilders maakte een bezwaar tegen dat het demissionair kabinet... het ESM-verdrag aan de Kamer had voorgelegd. Hij vindt dat het onderwerp pas na 12 september... aan de nieuwe Kamer mag worden voorgelegd... als er een nieuwe Kamer is gekozen. De Tweede Kamer van nu heeft het onderwerp al behandeld... en ingestemd met het verdrag. En nu komt het nog aan de orde in de Eerste Kamer. KPN gaat het meest succesvolle deel van het Duitse bedrijf... de Duitse dochter e in de etalage zetten. Met het geld dat het oplevert hopen ze een vijandig bot uit Mexico af te slaan. Door verkoop van e in het vooruitzicht te stellen... hoopt KPN dat aandeelhouders hun aandelen niet te koop aanbieden... aan het bedrijf van de Mexicaanse zakenman Carlos Slim. En de NS komt met een netwerkstoring op station Utrecht Centraal. Veel kaartautomaten en de overchipkaartpalen werken daardoor niet. Reizigers hebben door de storing problemen met het kopen van een treinkaartje... het opladen van de overchipkaart en het in- en uitchecken op het station. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Geen files meer op de Nederlandse wegen. Wel vertraging bij de spoorwegen, want van en naar Roosendaal rijden geen treinen...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 Nieuwsradio 1395 AM werd op 21 september 1998 onder de bezielende leiding van visionair Michiel Bikkerkaarten de eerste serieuze concurrent van Hilversum 1. Of de publieke omroep het leuk vindt of niet, de commerciële jongens en meisjes bleken een verrijking voor de nieuwsvoorziening. Alhoewel weinig mensen naar hun luisterden, willen alle bazen van bedrijven en heel politiek Nederland graag bij hen komen. Ze waren nieuw, oorspronkelijk en verfrissend. De antipathie tegen de arrogante ROS en de publieke omroepen maakte deze marginale zender steeds. Sterker. In september 2010 leerde BNR de wetten van de markt kennen. Prominente gezichten als Bas van Werven, Petra Grijzen, Primera Kijsjoen en Jan Roos en bepalende redacteuren werden weggekocht door de publieke oproep. Gevolg, de luistercijfers kelderden en BNR had het zwaar. Ze lijken opgekrabbeld. Ze hebben weer een marktadio van 0,9 evenveel als begin 2010. Luisteraars in alle eerlijkheid, BNR is, was en zal altijd bij grote radioliefde blijven. Ik ben in 2010 naar Radio E gegaan vanwege groter belang. Lely Blank Radio 1 had de zwarte schreeuwlelijk... met persoonlijkheidsprogramma betaald vanuit de multicultigelden nodig. Maar hoe gaat het nu met mijn geliefde? Hoe zijn ze omgegaan met de exodus van bepaalde mensen? Primetime staat op deze eerste dag van juni... letterlijk en figuurlijk op de stoep van BNR Nieuwsradio. Mijn vraag aan u is, is BNR een verrijking? over vervloeking. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapelstaatntr.nl... en twitteren kan naar Hekje Primtime Radio 1. Live vanuit Amsterdam op de stoep van BNR Radio. Welkom bij primtime. primtime. Dag Paul van Gessel, je bent hoofdredacteur. Je hebt gewerkt bij Radio 1 en BNR. Wat is het belangrijkste verschil? Als je kijkt, jullie zijn bij de nieuws... Sanders, wat is het belangrijkste verschil volgens jou... tussen BNR en Radio 1? Want je hebt er acht jaar gewerkt. Ja. Ook bij de NOS, Was ja. baasje op het eend. Ja, nou, ik denk dat als je Radio 1 aanzet... Um, op een willekeurig moment van de dag dan weet je niet wat je krijgt. Het is ongeveer nieuws, ongeveer achtergrond. Maar er zit volgens mij niet echt zo'n eenheid in zoals je hier bij BNR zult krijgen. Maar je, als je weet je ook er... niet wat je krijgt. Want als je nee. Paul van zet, kan je een dag een kok horen, de volgende dag ja, een sporter. Maar, weet er niet wat je... een, maar er zit wel een centrale gedachte achter. Wij willen echt gewoon voor een hele specifieke doelgroep... Uh, 13 uur per dag live onze radio maken. En wie heeft die specifieke doelgroep? Dat zijn mensen die, uh, wij noemen het ondernemende mensen. Dat zijn ja. mensen die uh, niet klagen, niet zeuren. Die uh, niet wijzen naar de Haag als het niet misgaat. <laughs> heb je ooit naar jou? Die... Heb dat gehoord? Daar hoor ik alleen maar klagen zeuren uh, ja, zeurende ja, mensen. Ja, ja dat, dat is een programma met de Talk Radio was het. Dat ja. heb je zelf gemaakt. En de mensen als Joost Eertmans. En uh, dat, daar zijn we ook mee gestopt. Omdat ik vond dat nee, je bent gestopt ermee omdat ik weg was. Nee, ja, toen later. ik weg ging, luisteraars, ik preset in de pep talk. Toen ja. waren de luisteraars even zocht. Ja, en weg, weet je ik wat voor luisteraars? Want dat viel me wel op toen. Toen hadden wij inderdaad heel veel mensen... die we eigenlijk helemaal niet zouden willen aanspreken. Klagende mensen. Die uh, op elk uh, proefballonnetje wat wordt opgelaten in dit land... meteen een pijl afvuren en zeggen dat is niks. Maar niet tegelijkertijd met een beter idee komen. Nee. En dat is het grote verschil, denk ik. Ik vind dat je niet moet benoemen wat de problemen van dit land moeten zijn. Ik vind dat je mee moet denken met al je vermogen, je intelligentie, hoe we het gaan oplossen. De zaak. Wat ik grappig vind, Paul van Gessel, jullie hebben in 2011 winst gemaakt. Nou ja, in 2009 en in 2010 en in 2011 ook. Ja. Ja, ja, maar hoe kan het dat. Dus het dat, gaat ons goed. Maar hoe kan het dat terwijl de luistercevers. In eh, 2010, 2010 hebben jullie een klap gehad. Jullie zijn op een gegeven moment zelf gedaald naar uh, marktaandeel 0,6. Hebben toen teruggekrommen. Hoe kun je toch winst maken terwijl jullie luistercevers. Nou ja, staan? dat heeft te maken met waar we het net over hadden. Als je weet voor wie je het maakt en je houdt die doelgroep goed vast. Hè, dat zijn dus gewoon. Je moet niet verwateren, noemen wij dat in ons vak. Als je een blad voor vrouwen schrijft, ja. wil schrijven, dan moet je niet uh, ook dingen doen voor mannen. Want dan gaan die vrouwen het niet leuk vinden en die mannen vinden het sowieso niet leuk. Je moet kiezen. En niches noemen we dat. En ja. ik denk dat de hele toekomst van ons vak aan elkaar hangt... van een niche kiezen en daarin briljant of optimaal willen zijn. Nee, maar kijk, toen ik En dan naar... vinden adverteerders die vinden dat ook prima. Als je, en dan maakt het niet uit of ze er 100.000 meer of minder hebben. Die willen zeker weten dat die doelgroep die jij uh, aanspreekt... dat die er ook echt is en dat daar niet vervuiling tussen zit... tussen allerlei andersoortige mensen die ze niet willen aanspreken. Oké, okay, maar als je, als je kijkt naar... Um... De manier hoe jullie radio maken. Kijk, ik ging naar Radio 1. Ik wist, ik ga van half elf tot elf presenteren. Ja. Het eerste wat ik heb gedaan is nagedacht wie zijn mijn luisteraars. Want ik vind, ja. de luisteraars zijn het belangrijk. En wat ik erg leuk vind, hier op Radio 1. Is dat ik een palet heb van heel jonge mensen, ook studenten. Tot mensen die gepensioneerd zijn en thuis zitten. En ik vind het ontzettend leuk om die hele range te kunnen bedienen met één, on, met één programma. Ja. Dat ja. doe je dus niet bij BNR. Nee, en het is ook niet zo dat die, al die mensen die jij bedient luisteren. Want wij weten ook wel dat het bij Radio 1 een andere luistercategorie is dan bij ons. Andere mensen. Nou, uh, ik kreeg hier Crime Lawyer, Mark. Dat is een, een advocaat die... Uh, uh, en die zegt, oh, BNR draait muziek tussendoor. Er was ooit kritiek van BNR op Radio 1. En luchten onderwerpen draaien, op BNR, niet wij, alleen Radio 1. Jullie, wij, jullie draaien tegenwoordig in herhaling heel veel muziek Wij draaien, van Getsen, wij draaien in de avonduren, Iedere avond, zaterdag en nee, nee, zondag. Wij, wij herhalen in de avonduren en in, op zaterdag en zondag het beste van wat we maken. Ja. Uh, en uh, om die programma's, die zijn ongeveer 24 minuten lang... en om het even precies passen te maken... Na naar, uh, het half uur nieuws. Ja. Wat wij overigens in tegenstelling tot zojuist wel strak op het half en het heel uh, laten instarten. <laughs> He, want hier gaan ze de standaard. Jouw programma begint standaard anderhalve minuut te laat. Dat kan ja. echt niet. Dat <laughs> kan echt niet. Jouw voorganger, de, het programma moet aangesproken worden hierop. Uh. Maar, uh, maar nee, en om dat uit te vullen, draaien we een klein plaatje. Maar het is absoluut maar dienend ter, ter, ter vulling van wat zendtijd. Leidend is bij ons en zeker overdag door de week gewoon nieuws brengen. Luisteraars zijn gast vandaag gasten. Paul van Gessel, als u er net is, hoofdredacteur van BNR Rus Radio. Uh, Jan Bakker van Sint-Anaparug u Zegt zoveel te meer nieuwszenders, commercieel of publiek, hoe beter. Het is gesproken dat de publieke omroep waardevrij en neutraal nieuws biedt. De publieke omroep is bij uitstek gekleurd. Dat is nu eenmaal het principe van de publieke omroep. Daarom er is er geen verschil tussen de commerciële en de publieke omroep. Het is aan de luisteraars om het nieuws op zijn waarde te schatten. Helemaal mee eens. Als ja. wij onze mond vol hebben in dit land van pluriformiteit, ook bij de pers, dan moet je heel veel BNR hebben. Uh, ik ben dus ook niet tegen Radio 1, want nee. wij omarmen de markt en ik ben voor competitie, zodat de kwaliteit beter wordt. Want dat zie je automatisch gebeuren op het moment dat mensen tegenover elkaar moeten staan. Zonder Ajax, geen Feyenoord en omgekeerd. Oké, okay, meneer Embrechts, goedemorgen. Ja, goedemiddag, goedemorgen. Ja, want ik heb ook... ja, ik luister ook uh, veel naar jullie, ook niet altijd, want uh -huh. er komen veel herhalingen en dan hak ik natuurlijk al wel af. Ja, maar u bedoelt BNR? Maar ik luister u... zaterdagmorgen, met Haamke, dat vind ik ook zo goed. Maar meneer Embrechts u praat nu met Radio 1, hè, dat weet u. Dat is met jullie bedoeld. Ja, weet ik. BNR. Ja, ja dat, is, dat is waar, ja. Maar ja, u ja. vindt die herhalingen nee. dus irritant? Ja, nou, nou niet irritant, dus af en toe mis ik wel eens iets, dus dan kan ik eventjes de herhalingen luisteren. Ja, oké. Okay. Maar Paul van Gessel, jullie herhalen nu s middags om half drie... Van half drie tot drie herhalen jullie het interview... wat Paul van Liempte heeft gedaan. Ja. Is, is het zo erg gesteld? Nee, met... Vanochtend hadden we bijvoorbeeld uh, Johnny en Therese Boer. De, de, de topkoks uit, uh, ja. uit, uit, uit Zolle. Um, en ja, wat goed is, uh, is herhaalbaar. Je moet niet alles zomaar herhalen. En nieuws al zeker maar... niet. Maar dit zijn dingen... We hebben andere luisteraars om half drie dan om half tien. Ja, en Prem, wij zijn niet in de gelegenheid om uh, 24-7... dus 24 uur per dag... Uh, ...unieke radio te maken. Waarom zoals die... niet? Omdat we daar het geld niet voor hebben. Maar de krant komt op zondag ook niet uit. Ja, maar aan de andere kant... ...het leuke van radio is te is snel. Het is de... En is het niet frustrerend nee, voor hoor, jou? Want we, je bent we toch zijn zee... er als het nodig is. Als er nieuws is, zijn we er. Ja, maar het, het is het een... Ook in de avond, ook in het weekend. Maar hoort Nieuwsradio 24 uur per dag is er nieuws? Nee, als je s'nachts uh, nog voor uh, anderhalve man in een paardenkop... Uh, ...berichtjes moet oplezen uit uh, Amerika... Uh, ...want ja. daar is dan nog, meer nog wakker... ...of in... Uh, in, uit Azië. Ja, ja weet je, dat is gewoon parels voor de zwijnen maken. Oké, okay, BNR en de horizontale herkenbaar programmering. Een zender van autisten met alle respect. Je weet <laughs> iedere dag op welk tijdstip wat er komt. Oei, er zou toch eens iets onverwachts komen. Laat de verrassing toch iets hoogtij vieren. Die eenheidsworst moeit me niet. Radio 1 verstand ook al steeds weer het gedrag dat horizontale programmering heet. Helaas heeft BNR ooit de middaggolf frequentie van Talk Radio overgenomen. Dat zegt Jeroen. Uh, nou ja, Jeroen, ik nodig je uit om uh, op een hele dag eens alle onderwerpen bereid te zetten die wij behandelen. En je bent verrast over de, over de rijke geschakeerdheid daarvan. Misschien Bas van Werven en mee. Uh, nee. Hoe bedoel je? Nee, omdat ik uh, deze toppers. Uh, zelfs heb ik dus meegemaakt dat iedereen vervangbaar is. Uh, toen jullie weggingen. Toen uh, hadden wij natuurlijk wel uh, de noodzaak om nieuwe toppers te zoeken. Uh, en dat geldt voor de presentatoren, heel erg in beeld. Dat geldt ook voor mensen achter de schermen die vanwege hun carrière uh, doorgaan. Uh, ik ben voor beweging. Ik vind dat mensen uh, altijd moeten hun, hun hart moeten volgen. Uh, en in jouw geval was het even uh, je portemonnee vol. Dat ja. heb je zojuist al aangegeven. Ja, ja, ja. Dat is een hele slechte, uh, hele slechte drijfveer. Nou en nee, en, ik uh, vond het ook leuk om het zwarte personality show ja, op radio 1 ja, te ja, maken. Nou, en wij hebben toen een andere zwarte personality ja. teruggehaald. Hoe <laughs> werd het, het dan in de ochtend? <laughs> nee, maar als mensen gaan, dan moet je niet dramatisch over doen. Dat is ja. zonde. Uh, ze zijn het station voor een deel. Zeker Bas die al 13 jaar bij ons werkte. Ja. Fantastische prestatie geleverd. Maar je moet ook erbij zeggen, het schept ruimte. Uh, het ging heel slecht met Ajax totdat hun topper Louis Soares wegging. Ja. En toen werden ze ineens kampioen. Ja, hey, um, waarom? Uh, uh, uh, uh, uh, twee jaar geleden, luisteraars, bij de week af van 2010, ik kan het vertellen. Hadden wij, hier werkte ik bij BNR Nieuwsradio. En toen zeiden we, jongens, als voetbal wordt uitgezonden. luistert geen hond uh, in de middag naar <gulft> na BNR. Tenzij je iets doet. En toen hebben we live wedstrijden verslagen. Ja. De Sportzomer komt eraan. Ja. Radio 1 maakt radio met heel veel sport. Wat wordt het antwoord van BNR? Weinig sport. Ja, is dat het antwoord? Ja. Maar wat gaan jullie doen? Gaan jullie ook iets speciaal doen? Want kijk, RTL heeft sport zomer op vier. Je hebt ja. sport, dus je ziet dat de massa-media springen op die sport. Ja. Wat doet BNR? Nee, wij negeren het niet. En we, we keren de sport naar BNR toe. Dus uh, het EK, wij maken een half uurtje. Tussen half zeven en zeven. Waarin we inzoomen op het EK. Uh, ook over het voetbal, maar ook over de landen die spelen. En dan uh, geven wij ook altijd als Portugal tegen, tegen Duitsland speelt Dan hebben we het waarschijnlijk meer over uh, de Portugese economie en uh, hoe dat kan dat zij dan wel gewoon uh, heel veel duurbetaalde voetballers kunnen voortbrengen... Ja. en dat onze duurbetaalde voetballers weggaan. Wat zit er dan in die, in die structuur in dat land waardoor zij dat wel voor elkaar krijgen? Dus uh, de context van de sport proberen we altijd erbij te brengen. Veel economie, ons speerpunt. En zo doen we dat ook met Olympische Spelen. Daar gaat Paul van Lien, die uh, nu op ja. dit moment uh, aan het presenteren is. Tussen half tien en twaalf. En geen luistert meer tussen half elf en elf. Je luistert heb ik gegeven. Fantastische zaak. Maar, maar gaat Paul van <laughs> nee, We gaan naar Londen. We, gaan, uh, we hebben daar de Clipper Amsterdam, die ligt ja. daar uh, dat, uh, het is een prachtig oud schip. En dan zenden wij op, op het boeg, uh, hebben wij onze studio staan... zoals deze bus door Nederland rijdt, zitten wij dan in Londen. En dan gaan we het hebben over Londen en over topprestaties leveren... en over ambitie allemaal van die metaforen die bij de Olympische Spelen horen... maar die in het gewone leven uh, uh, ook rap, voorkomen. Rappelt nog even wachten aan de telefoon, want luisteraars... mijn uh, uh, redacteur Rien Aarts staat op de redactie van BNR. Uh, Rien, ik weet niet wat je gaat doen, werken ze wel daar? Nou, dat weet ik nog niet, want ik sta nu bij de receptie. Ik sta bij de de Ik dus. dacht, ik ga eerst bij de receptionistes vragen. Want die weten natuurlijk alles, dus het kloppende hart van het bedrijf... hoe die mensen van BNR eigenlijk zijn. <laughs> dus ik zie hier twee hele elegante dames. Hallo, wie ben jij? Ik ben Natasja. Hoi, Natasja. Jij ziet natuurlijk elke dag die, die mensen van BNR Nieuwsradio naar binnen lopen. Zijn het een beetje vriendelijke mensen? <laughs> ja, ze zijn heel vriendelijk. Ze zijn echt uh, toppers gewoon. Echt ja, uh, Riem, kan je wat kritische journalistieke vragen stellen? Loop even de redactie on, op. Ondertussen ga ik erop vragen. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. Uh, zeg het maar. Nou, kijk, ik uh, luister erg veel naar BNR, ook naar Radio 1. Ja. Ik wissel dat, ik wissel dat graag een beetje af. Maar, uh, ik, uh, want BNR die maakt inhoudelijk uh, vaak erg goede programma's. Maar ik ben een beetje afgehaakt met BNR. Wat? En de reden is... Dat, uh, dat ze altijd van die heigerige dingen er tussendoor doen, baltoord uh, uh, muziekjes achter uh, achter, het, uh, uh, achter een, een stem of uh, een, een, uh, weer een muziekje en dan zo'n heigerig uh, tuneetje erbij. Uh, jij maakt je er trouwens ook uh, een schuldig aan, <Gülquid> vind ik. En, uh, ja, uh, uh, ja oud bij. Het is allemaal het is allemaal zo zo zo zo zo heigerig. oud ik ben uh, 50. ja ik ben ook 50. ik daar nou, oké. Okay. Uh, paul van maar ik, ik vind het allemaal zo het is uh, uh, in, in in belgië of in engeland of uh, in duitsland doen ze dit soort dingen niet al die al die uh, al die toontjes en al die muziekjes op de achtergrond paul van gesso ja, nee, het is wel belangrijk als je bij ons de radio aanzet, dat je meteen aan de klankkleur, en dat doe je dan met die, met die jingles, weet met wie je van doen hebt. En dat is erg overdreven. Ja, dat, dat kan. Dat mag. Dat is ook zorgelijk die als we, mensen dat te veel vinden. Ja dat, is, is, ja, dat mag je vinden. Dat, okay. uh, dat, dat <laughs> <Jij> is een <laughs> je wilt e dilemma. Ik wil niet proberen die te overtuigen, want Niels, oké, we gaan even naar Rien Aarts op de redactie van BNR. Rien. Ik ben eindelijk beland op de redactie en ik moet wat kritische vragen gaan stellen. Ik zal eerst even. Ja, ik sta hier op een, een mooie vloer met allemaal co computers. Wat me opvalt is dat er heel veel jonge mensen werken. Dat is natuurlijk ook een jong, jonge uitstraling, dat BNR. En nu ga ik kijken bij... Dag mevrouw. <laughs> jonge mensen, Mag mevrouw. ik je wat vragen? Waarom heb jij een fles drank op je bureau staan? <laughs> ja, je moet af en toe wat vieren, hè? Wat, wat heb je gevierd? Ik heb gevierd dat ik hier nu een half jaar werk. Een, een half jaar? Ja. Hoe heet je? Anne Greet. En wat doe je hier? Ik zit op de webredactie. En uh, is het een beetje leuk werken? Het is hier superleuk werken, absoluut. Rien, wat krijgt ze betaald? Wat krijg je betaald? Ja, dat gaat jullie niks aan. Maar, ja. pre, maar Prem wil het weten. Ja, dat is jammer voor Prem, hij krijgt het niet te horen. Prem, wat krijg jij ook alweer betaald? En ik krijg 420 euro bruto BTW per dag betaald. Paul van Gensel, betalen jullie meer of minder dan de publieke omroep mensen betalen? Nou Prem, als dit jouw bedrag is, dan kan ik je nog wel een keer overtuigen om <laughs> terug te komen. <laughs> jullie <laughs> <laughs> <Goedemiddag>. <laughs> is, wat is nu het unieke point van BNR? Ik ken het niet. Hoe kun je nieuwsjunkies zoals ik nu overtuigen om naar BNR te luisteren? Vraagt Niels. Nou, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat wij uh, het nieuws heel erg vanuit met een economische bril bekijken. En de laatste jaren is het ons natuurlijk komen aanwaaien wat dat betreft. Het is, het is crisis, het is... Uh, wij hadden een programma over Europa toen uh, iedereen nog het SP-stemgedrag overnam en Europa liep te verketteren. Ik breng het SP even e e express prem, want ik weet dat jij fractievoorzitter daar wil worden ooit. <lacht> maar nee, maar het anti-Europese sentiment het is er. En ondertussen weten we dat het gewoon ongelooflijk belangrijk is dat wij uh, wereldburgers zijn. ons publiek weet dat die ondernemers de mensen die weten ook dat de grenzen niet bij faals ophouden. Uh, dus dus dat, die, die benaderingswijze van alles is economie, wat je ook doet... Ja. Uh, dat brengen wij continu in ons nieuws. Dus als we zojuist horen we weer dat Geert Wilders de rechtszaak heeft verloren. Ja. Tegen, te, met Moskvoets samen ja. tegen de staat. Ja, dat, dat is gewoon een, een, een, een politieke kwestie die gericht is tegen Europa. Ja. En die Europese kwestie die is zo leidend in alles wat we nu meemaken. BNR is pro-Europa. Uh, we, zijn niet, nou, we zijn voor een grenzeloze wereld, maar we ja. moeten wel heel kritisch zijn over hoe het in Europa ja. eraan toegaat. Rink aarts, op de redactie. Kijken met wie je gaat praten. Ben weer benieuwd. Nou, ik, ben, ik ben nu een trap opgelopen. Ik heb geen, eigenlijk geen idee waar ik ben. Maar ik doe nu een deur open waar BNR op staat, dus het zal wel goed zijn. Er zitten er minder. Maar. En nu kom ik weer op een vloer. De NOS heeft dit ook, alleen dat is nog wel iets groter. En daar zit iemand. Hallo, wie ben jij? Goedemorgen, ik ben Martje. Martje, ken jij Prem? Ik ken Prem een klein beetje. Brem, ken jij Martje? Volgens mij doet zij de, uh, de, de schema's. Ja, doe jij de schema's? Ik doe de roosters, inderdaad. Ja. Ik ben de redactieassistent. Ja, ja ik ken Martje. Sinds is nu nadat uh, ik weg ben gegaan. Maar dat is, uh, Paul van Gessel, dat is heel moeilijk. Want jullie, moeten, jullie doen alles in huis. Jullie hebben de techniek in huis. Jullie hebben alles. Het is niet verspreid over de verschillende afdelingen. Nee, je moet het klein en compact, korte lijntjes, niet te veel hiërarchie. Uh -huh. 45 mensen maken het hele rare station. Hoeveel? 45 mensen. En daarmee doe je alles. En nee, alles. En bij Radio 1 hebben ze er ongeveer 350... Ja, nee, maar uh, uh, dat, dat dus komt... Dus dat zijn op. de verschillen die ook uitleggen waarom wij niet alles kunnen maken in nachtelijke uren. Maar gewoon ons focussen uh, op bepaalde uren en daarin ook bepaalde onderwerpen willen uitvergroten. Oké, okay, wat, wat mij opviel er wordt vaak gezegd, BNR is de meest linkse omroep van Nederland. Wie zegt dat? Nou, heel veel mensen die vinden ja, dat BNR... Maar dat, wat is in, in jou, dat, kun... jouw, dat hoor jij in jouw omgeving, omdat jij daar graag vertoeft in die kringen. Nee, nee, nee, maar even <laughs> serieus, jullie zijn... Is het zo, wat Nee. Je, je, je, jullie hebben personalities. In de tijd met Pep Talk hadden jullie Joost Eerdmans, je had... Bij. Ja. bij jullie komt aan iedereen vrijwel aan boord. Ja, ja ik vind ook dat dat hele links-rechtsdenken totaal achterhaald is. In heel Nederland sowieso. Ik denk wel dat je ons een wat liberalere niet kan toedichten. Dus wij zijn er wel voor dat mensen activerend moeten zijn. En met name de kracht in zichzelf moeten zoeken. En niet in zo zo'n collectief als een vakbond of wat voor partijen dan ook moeten gaan hangen. Maar er tegenaan zelf je handen uit te mouwen. Ja, of dat links of rechts is, ik, ik weet dat niet. Wat het is. doen jullie met de verkiezingen? Uh, dan gaan we wel groot uitpakken. Dat vind ik nou echt wel een belangrijk onderwerp. En vanaf wanneer? Uh, we zijn er al een beetje mee begonnen, maar uh, wij gaan veel debatten organiseren. Uh, en, en we gaan natuurlijk heel veel met mensen... We hebben de laatste keren hebben we ook met de verkiezingen hebben we de allerlei strekkers hier in de studio gehad, die Pep Talk deden. Wat ja, want de luisteraar Pep talk was praatradio. En uh, da, dan was dat... als er verkiezingen waren, werden de lijsttrekkers uitgenodigd. Mark Rutte was overigens ja. een van de beste daarin. Ja. Uh, ga je, ga je ja, Kees de, de Jager was erg goed. Uh, hij, goed. Ja. Ging, hij kwam hier als staatssecretaris, hij deed Pep talk en <laughs> reed weg en hij werd minister. Ja, ja. Het gebeld is de auto. <laughs> Op dat moment wil je minister worden. Dat was in dat demissionaire kabinet. Maar Paul, gaan jullie dan weer speciaal toch radio maken ja. voor Pep talk? Ja, nou ja, ik vind dat wij, uh, wij kunnen prima al die lijsttrekkers aan het woord laten met onze doelgroep. Zal ook heel erg over de economie gaan... zonder dat daar zo'n hinderlijke journalist tussen hoeft te zitten. Die mensen zijn mans genoeg om één op één. En de luisteraar krijgt een cadeautje op die manier... want die krijgen de campagne op een inhoudelijke wijze... op een, op een presenteerblaadje op zo'n moment. Ja, en hoeveel uur ga je ze dan geven? Weer twee uh, uren? Ja, uh, het wordt een uur waarschijnlijk, dit keer. En op welk tijdstip gaat dat gebeuren? Waarschijnlijk tussen uh, half drie en uh, half vier zodat we die uh, hinderlijke herhaling, zoals jij net zei... van Paul van Liem, te even een paar <laughs> weken niet zullen hebben. Ik zou graag willen dat de presentatoren van BNN... niet zo snel praten. Paul van Liem, kan ik niet naar luisteren. <laughs> hij praat supersnel. Verder vindt hij het heerlijk dat sindsdags praatprogramma's uit zijn, de hezer. Ja, nou, dat, dat, dat, prima dat jullie ze hebben. Oh. Ik, ik heb nooit een oordeel over de concurrentie. Ik doe alleen maar wat we nee, zelf doen. het is uurt. wat hezer zegt. Ja. Want ze wil dat Paul niet zo snel moet praten. Nee, Paul praat snel. Ja. Maar niet te snel. Nee, er, er moet een beetje tempo in het leven komen. We, we, we kunnen op dit, juist op dit moment, waarin we de economie weer op, op stoom moeten zien te krijgen... kunnen we niet uh, te traag meer zijn. Kijk, als wij zo traag zouden praten zoals ze in Brussel beslissen over Griekenland... dan was BNR al lang te orde. Rien Aard staat op de redactie van BNR Nieuwsradio. Ik weet niet waar hij is, Rien. Maar ik ben nog steeds boven en ik dacht, moet ik naar beneden? Ja, het is boven. Ga nou toch lekker naar die hoofdredactie waar je net was. Ja, maar de hoofdredactie is toch helemaal niet belangrijk bij een bedrijf? Nee, de, de, de, de, het hoofdgedeelte van de redactie... Waar je net wel oh, Dat da bedoel ik. Oh, dat bedoel je? Nou, dan loop ik even een <laughs> okay, naar beneden. Terwijl je trapje naar beneden. loopt. <laughs> um, zou je moeten doen als in Amerika, dat wanneer er nationale gebeurtenissen zijn, zeg maar, ook BNR erop zou moeten kunnen inschrijven? Want je hebt nu een monopoliepositie vanuit uh, uh, de Radio 1. Zou je moeten zeggen: nee, als er iets is, moeten we ook als radio uh, uh, nationale gebeurtenissen kunnen mogen verslaan? Je bedoelt 4 mei? Wij 4 hebben er dan nee, geen interesse in. Waarom niet? Nou, ik denk dat. Uh, uh, dat is misschien bij Uizak waar de publieke omroep ook voor uitgevonden is om dingen te doen die weinig nieuwswaarde hebben, maar die wel gedaan moeten worden omdat men het van je verwacht. Maar dat is wel heel redelijk conventioneel denken. Wij gaan alleen maar op dingen af waarvan we denken dat is verrassend, dat is nieuws. Uh, en verder rest laten we. Je het bent het... gewoon een arrogant <laughs> vetje. <Paul Van> <laughs> nee, nee, dat moet... je over zo'n maar... nationale gebeurtenis <laughs> zegt. Nou, ja, ja, laat ik een ander. mijn Koningin de dag. Wat moeten wij daar doen? Verslaan hoe men mensen in Nederland gelukkig zijn. Ik gun mensen uh, het koningshuis, ik gun mensen het geluk op die dag. Maar als nieuwszender hebben wij daar niet veel aan toe te voegen. Oké, okay. uh, uh, Rien Aerts, waar ben je nu beland? Nou, ik ben met naar beneden gelopen. Ik dacht dus, de echte geheimen van het bedrijf stop je boven in het bedrijf. Ver weg dat niemand het kan zien. Maar ik sta hiernaast iemand die door sommigen de slimste man van Nederland wordt genoemd. Rob Jansen. Rob Jansen. Waarom ben jij de slimste man van Nederland? <laughs> Ja, dat moet je aan Prem vragen, want die vindt dat. Prem, waarom is hij de specialist nou, van vind Nederland? Rob Jansen's analyses, Paul van Gessel, vind ik altijd helder. Rob recht grotere internationale verbanden. Er is een van de wenige mensen die me kan overtuigen van mijn ongelijk. Er zijn weinig mensen die dat kunnen met twee, drie argumenten. Oké, okay, Rob, dus jij kan Prem overtuigen dat Prem niet gelijk heeft. Dat is, lukt ons nooit. Hoe is het om bij BNR te werken? Uh, heel erg leuk. Is zo leuk dat ik hier alweer. Uh... Maar ruim zes jaar zit, zes en een half jaar. Uh, het is heel leuk om uh, als uh, redacteur, uh, zeg maar beurscommentator, op het nieuws te zitten. Ik zit elke avond uh, ben ik te horen op, uh, over financieel en economisch nieuws. En uh, ja dat is altijd spannend, en zeker in deze tijden. En uh, ja, de sfeer is hier prima. Het is een uh, klein team dat heel hard werkt. En uh, ja, uh, fantastisch. Dus voor, voor nieuws, uh, financieel nieuws, is het... Uh, een prima baan. Het is het leukste werk wat ik in de journalisie heb gedaan. Wat is je Twitter-account, Rien? Uh, wat is okay, je Twitter-account? Ad Rob Jansen Beurs. Wacht even, Prem. Ik heb nam namelijk een hele belangrijke vraag. Want ik ben ook redacteur. Wat verdien je? Ah, dat is uh, geheim. <laughs> het is allemaal geheim hier. Oké, okay, nou hem terug naar jou. Ik vind het erger, uh, Paul van Gessen, jullie pretenderen openheid... maar niemand wil vertellen wat hij verdient. Nee. Wat Na, verdien jij? Uh, nou, ik zit, ik zit niet boven de balk en de normen. Nee, maar wat de, de, verdien je gewoon? Nee, dat ga, ik, dat ga ik in detail niet zeggen, maar... Ik, maar wat verdien je? 150.000 euro nee, of minder? Nee, minder. Hey, mee, uh, meer dan een ton of minder? Het zit er om en nabij, uh, me, maar dan moet je wel oh, allemaal. Om en nabij wa, wat? Ja, wat je net roept, maar dan moet je wel allemaal doelstellingen halen... Even, Paul hard hier, dus van een verdien je <laughs> rond de 150.000 of nee, verdien dat, je minder. Verdien je verdient rond de 100.000. Ja, dan zit je goed. Oké, okay, dan waarom zeg je dan niet ik gewoon? Ik zeg het ook, maar ik zeg niet okay. de detail. En ik zeg erbij <laughs> dat ik daarvan wel allerlei doelstellingen <laughs> ja. moet halen. Want een deel is flexibel. Ja, maar Paul van Getsen. Dat kennen jullie in heel veel. Nee niet. hoor, ik heb nee. wel luistercijfers. Als de mijn luistercijfers nee. nee. weg was, was ik al lang weggetrapt van jullie. Dus <laughs> ja, helaas. het gaat niet alleen om luistercijfers. We zijn een bedrijf wat op vele fronten moet scoren. Wij moeten ook zakelijke continuïteit hebben. Dus we moeten ook nog winst maken. Sinds heb ik nog twee keer naar BNR geluisterd. Ik word gek van de deutjes en de ditties... en het gebrek ja. aan de kaart en diversiteit, zegt Sasha. Ik vind het jammer dat BNR in de plaats van Talk Radio is gekomen. Talk Radio was een leuke zender... met gezellige programma's en presentatoren. Jammer dat het altijd gaat om het zakelijke aspect. Ik mis Bo, Frederik, Paul en veel meer. Dat waren leuke programma's. Daarom luister ik totaal niet meer naar BNR. Jammer, want het had zo leuk kunnen zijn. Radiomakers zeggen altijd dat je kunt reageren... maar bij een merendeel van de programma's... wordt je mening niet voorgelezen of doet men er niets mee. Prim is daarom een korte versie van Talk Radio. Luisteraars doen er wel degelijk toe... en daarom luister ik naar Prim. Um, ja, we <laughs> moeten gaan afveranderen, Paul van Gessel. Hoe lang bleef je nog, hoofdredacteur? redacteur? Uh, totdat er geen verandering meer te, teweeg te brengen oh. is. Want wij groeien hard en uh, als er geen groei meer in zit... dan moet iemand anders het overnemen. want die ziet het altijd wel weer. Rien, je bent de SP tegen het leven komen op de redactie. Ja, ik, ik wilde net uh, het pand weer uitvluchten... maar ik kwam uh, SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel tegen... Ook, ook wel de schaduwkoning van de SP genoemd. Harry, hele korte vraag. Wat is leuker? BNR of Radio 1? Nou, Radio 1, zeker als het om Premtime gaat, is veel leuker. Uh, maar eerlijk is eerlijk: BNR is ook wel af en toe ondeugend. En durft onderwerpen aan de orde te stellen die op Radio 1 weinig aandacht krijgen. Ik noem er één: de Bilderberg-conferentie, waar premier Rutte vandaag de ministerraad voor verzuimt. Daar kan ik het vandaag wel op BNR over hebben. Maar ik denk dat Radio 1 niet aan durft. Wij wel. Oké, okay, ja dat is waar. Hé, hey, hartstikke bedankt. Uh, luisteraars Paul bedankt en ik wens BNR veel geluk. Mijn broer van een andere moeder, Moenda is vandaag jarig. Hij is mijn rots in de branding. De man waar ik altijd kan uithuilen. Moenda gefeliciteerd. Ik dank u allen dat u naar Primtime luistert, want u weet het luisteraars. Zonder u ben ik niet. Tom Bindjawu Kaha. Namens Rien Aerts, Fatima Baya, Mario Zeulen, Marianne Bakker, Hans Twin, Momo Saroen, Niek Harbers... Fatih Habasi, Wim de Veiter en Bart Datselaar. dank u voor het luisteren en vooral voor het betalen van belasting. Zomaar te de Varen met de Gids.fm Luisteraars... geniet u van dit weekende en BNR heel veel geluk. Jullie blijven, mijn liefde. Tot maandag. Namaste. Dag. Zou ik haar Ja,